tegen de komst van een opvanglocatie voor 900 asielzoekers. In zijn spreektijd op een speciale raadsvergadering zei hij... dat de komst van een AZC in een dorp met 22.000 inwoners gekke werk is. Wilders vindt dat politici de moed moeten hebben... om te luisteren naar hun bevolking. Hij stelt dat 60 van de inwoners van Zeewolde... tegen de komst van het AZC is. Hij vindt dat het gemeentebestuur een referendum moet houden over het onderwerp. Na zijn spreektijd vertrok Wilders meteen. Right. <laughs> Amerikaanse aanklagers gaan de doodstraf eisen tegen de man die negen mensen doodschoot in een kerk in Charleston. De 21-jarige blanke dader schoot zijn juni dood, vermoedelijk had hij een racistisch motief. Op foto's die na de aanslag opdoken was, was hij te zien met de confederatievlag die in de VS omstreden is. Ook werden racistische teksten gevonden, vooral gericht tegen zwarte. De aanklagers noemen zijn gebrek aan spijt opvallend. Door de schietpartij laaide in de VS de discussie over het vrije wapen bezit weer op. Het wrakstuk van een vliegtuig dat op réunion werd gevonden is van het Maleisische toestel dat vorig jaar verdween. Het heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt na weken van onderzoek. Op het Franse eiland spoelde eind juli een deel van een vleugel aan. Al vrij snel was het vermoeden dat het om een stuk van het vermiste toestel ging. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 van de radar... met aan boord 239 mensen. Een deskundige heeft nu vastgesteld dat een nummer op de gevonden vleugelklep... bij het serienummer van het vermiste toestel hoort. Het weer overwegend droog. Later vanavond en vannacht kan in het westen en noorden wat regen vallen. Minima variëren van 8 tot 14 graden. Morgen overdag in het hele land enkele buien, soms met onweer. Middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit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 An itchy feeling No matter how I scratch it, whoa Ik ben toch heel nieuwsgierig hoe het met deze groep is gegaan. Jimmy Dumbel uit uh, Bruinissen, daar komen ze oorspronkelijk vandaan, uit Zeeland. Uh, ze hebben een uh, jaar of twee geleden hebben ze meegedaan aan een, een of andere, ja, ook zoiets als de Rob Hakdao-woord. Daar kwamen ze toch heel erg goed uit. En ze kwamen uiteindelijk ook in de nachtuitzending van Jim Voorwald uh, terecht op 3FM. En uh, daar hebben ze dan ook hun uh, eerste grote radiooptreden eigenlijk uh, voor de landelijke zender uh, gedaan. wij hebben hoorde je hier bij Alternative FM. is ook weer een uh, nummer van twee jaar oud. Ik ga eens even kijken of ze nog überhaupt uh, bestaan. Maar het doet het altijd wel heel erg uh, goed... na een, uh, een nieuws uh, ja, van negen uur. Het is altijd zo'n plaatje waar je lekker bij kan openen in ieder geval. Vorige week had ik hem ook al gedraaid. Deze week doe ik dat weer. Het is een, uh, een plaat uh, met, of tenminste een nummer, met een beetje dynamiek, uh, maar ook, ook zo verstild en rustig. Ik heb het over Baby Blue van Penelope. Ik heb hem nog niet eens uh, erbij genoemd in, uh, in mijn beschrijving van uh, dat we hem gedraaid hebben hier. Uh, maar goed, ik zal hem er nog uh, alsnog even gewoon uh, erbij keilen. Deze, deze Fruit of the Original Sin. Met uh, dat uh, mooie nummer Sophia van het, uh, geloof ik alweer, het derde album wat ze hebben uitgebracht. Uh, the Black Lodge. En uh, ja, daarvoor hoorden we Baby Blue. Baby Blue. Uh, als, uh, als ik aan Baby Blue denk, dan denk ik aan een, een of andere... Uh, um, vrouw die ergens op een paal zit en ook naar een soort van donkerblauwe zee zit te kijken. Uh, begint het water al tot je lippen te stijgen, Dolly, of uh, valt het nog wel mee? Ja, dat is, ja, de goede weg ja, het is echt op de weg, het water. Die donkere massa die komt steeds hoger. Ja, jij wilde graag uh, in die paal gaan zitten voor, uh, voor, uh, ja, voor een paar handtekeningen die uh, ervoor die, die moeten zorgen dat die windmolens niet hier uh, voor de kust komen te staan. Ja. Ja. Ja. Dat, en, dat, en die overtuiging heb ik ook nog steeds. En, en uh, dat is natuurlijk ook de reden dat ik hier zit. Maar ja, ik heb ook geen keus meer. Ik moet nu blijven zitten. Er is geen weg terug. Nee, ja, dat had ik al wel begrepen natuurlijk. Ja, ik heb hier uh, van, een, uh, van een Belgische groep wat klaarstaan. Dat, heet, uh, dat album dat heet Escapism. Dus er is geen ontkomen meer aan, aan die paal. Maar goed, uh, uh, trouwens je met de gedachte dat het nog... Uh, nou, wat is het? Twee uur en drie kwartier is. Dus... Uh, dan uh, ben ja, je vanaf. We hebben, uh, ik zit over de helft heen. En, uh, maar het is echt best wel griezelig hoor. Want die oh, ja? die gaat heen en weer. En met al die beuken. Het is net alsof je in een vliegtuig zit met turbulentie. Maar dan ja. niet op en weer, maar heen en weer. Nou, nou de, de, de, de, daar weet ik niks van. Want een mens is gemaakt om niet te vliegen. En ook niet om een paal te zitten boven een zee. GELACH dus, uh, Geinig. Maar uh, het, uh, we, we zijn natuurlijk allemaal super nieuwsgierig. Ik geloof dat ik uh, de er ben op deze donderdag die je al uh, live in de uitzending hebt. Want Thomas heeft dat ook al gedaan. Dus ik denk dat Charles straks ook nog volgt. Dus. Ja, dat zit er wel in. Ja. Want die daverende donderdag, die moet natuurlijk wel uh, in uh, Edinus' uh, uh, eigen gezicht nog wel even uitgedragen moeten worden. Denk ik hè? Dus we zullen je ook moreel meteen bij deze ook een hart onder de riem steken. Dankjewel, hartstikke nee. lief van je. Ja, nou, um, nee. Kun jij eigenlijk al zien hoeveel handtekeningen er zijn? Want er, als er zoveel duizend bij is, dan uh, gaat dat ding een stukje omhoog, heb ik begrepen. Ja, ja hij had vandaag ook uh, omhoog moeten vanmiddag. Maar door, toch door de storm en, en het hoge water moesten we even wachten tot morgen. Oh. Inmiddels uh, waren om uh, vijf uur is de laatste telling geweest. En uh, ze weten dat er nog een heleboel handtekeningen overal liggen te wachten. In restaurants, uh, bij de stations, bij de frisventers, bij andere strandwachters, in andere plaatsen. Ja. Uh, maar wat binnen is, dat kwam vandaag neer op 31.700. Ja, en hoeveel zijn er nodig? 50.000. Oké. Okay. Dus, 50.000, dan moet de Tweede Kamer het gaan uh, bespreken. Ja, uh, is daar zicht op? Uh, heb jij uh, bijvoorbeeld, uh, voordat je die, uh, dat, dat kraaiennest inging, uh, nog even gesproken bijvoorbeeld met Albert Korper? Of, god mag weten, wie uh, van die verzet van die windmolens uh, gaat? Ja, ik heb met Esther Jansen gesproken. En uh, ja... Weet je, je kan alleen maar hopen. En uh, ik heb ook gesproken met uh, de wethouder, met Gerard Kuipers. Hmm. Niet die dorpsloon roepen, hè? Uh, nee, die, die niet, hè? Nee, het is de wethouder. Nee, de wethouder. Ja, ja, ja, ja. je hebt er twee tegenwoordig. Dus... Ja, we hebben er twee, ja. Ah. Ja, dit is het, hè. Reserve hebben we. Ja, Maar ah. deze Gerard, uh, die kan niet uh, roepen. Die, die, die houdt zich alleen maar inderdaad wat jij zegt met toeristische zaken bezig. Maar goed, uh, vertel verder. Ja, en uh, de wethouder die, die zei dat hij het helemaal geen slecht plan zou vinden... als deze paal straks geadopteerd zou gaan worden door bijvoorbeeld Noordwijk of Katwijk. En dat zij daar eenzelfde actie uh, zouden gaan voeren met deze paal. Kijk, dat zou wel mooi Kijk, zijn. Je weet het niet, hè, wat nee. er allemaal gaat gebeuren. Dus uh, ik zou bijna zeggen, als er nog mensen uit Noordwijk hier uh, aan alternatieve firmen zitten gekluisterd... Uh, ik zou zeggen, pak die petitie... En onderteken hem! Gewoon zo, het zieke idee. Ja. <laughs> uh, goed, nou Dolly, ik wens jullie nog ontzettend veel plezier. Heb je nog een stilletje ook nog bij je om uh, je behoefte te doen? Of, uh... Wat zit ik bij me? Ja, dag. <laughs> nee, stel, ik, ik, ik heb van huig begrepen dat als er uh, hoge nood is, dat er dan nog, uh, dat er nog een mogelijkheid was dat je. Uh, ja, op een, een of andere manier. Ja, er is hier een toilet aanwezig. Kijk, dat bedoel ik. Want ja, dus uh, je kan alles laten vallen. Ja. ja, ja, ja. Het komt niet in de zee terecht in ieder geval. Ik vind nee. het wel... Al... Uh, het is wel jammer dat hij dus, uh, niet die, uh, dat Huig niet de sleutels heeft om uh, dat ding omhoog uh, te schroeven. Maar ja, aan de andere kant, de, het weer is er ook niet echt naar, hè? Heb, ik, uh, nee, heb ik dit. Nee, nee, maar morgen gaat hij weer de lucht in verder, het platform. Oké. Okay. Dus nou. uh, morgen moeten ze alweer een stukje hoger klimmen, want het is wat om met dat touwladdetje. Uh, ja, dat geloof ik, geloof ik graag. Ik uh, ga weer verder en uh, blijf nog even, heel even aan de lijn. En uh, dan uh, spreken we elkaar zo buiten de uitzending om. Goed. bedankt voor je belletje. Okay. Oké, okay, nou goed, dat was uh, Dolly. Die uh, zal straks nog uh, bij Sharon ook nog uitgebreid uh, te horen zijn. Ik verwacht dat dat over een uur zal zijn. Uh, in het uh, programma tussen app en vloed. Hoe toepasselijk ook. Ja, het, is, uh, het lijkt wel uh, alsof het uh, zo geboren is. Nou, over uh, monofoon. Ik zei het al, het uh, album dat heet Escapism. En het is uh, geen ontkomen aan voor uh, Dolly. Het nummer wat er vanaf gehaald is, is Anyway. Het werkje heet Reignite. En dit is uh, zeg maar wat er uh, vooruitgeschoven is uh, door de jongens van Semi-Stereo Deliverance. Ze zijn ooit uh, geweest, uh, dat was nog in onze oude studio. aan het gasthuisplein. Toen hebben ze alleen uh, wat verteld. Want ja, als uh, die jongens hier uh, laten spelen. dan uh, knallen ze volgens mij al een deel van de ruiten eruit. En dat uh, vinden onze buren aan de overkant niet zo heel erg uh, gezellig. Dus de reden waarom we. Uh, de heren het werk laten horen. Maar ik, misschien zitten ze toevallig even te luisteren aan die andere kant van die ruit. En zitten ze? Zou ik het bijna gewoon openlijk zeggen. Jongens, kom maar langs. Ik ga je altijd nog iets vertellen over dat, uh, over dat werk. Want ja, uh, jullie bedenken ik ook nog wel muzikale voorkeuren, toch? Hè? Dus uh, wat mij betreft uh, altijd goed. Uh, daarvoor Monophone, Belgische groep, Escapism en Anyway. Uh, dat is uh, gegaan via Suus de Groot. Die zag ik uh, ooit nog eens een keer op haar Facebook-profiel dit aanprijzen. En toen zat ik dat af te luisteren en dacht ik... Hey, Best wel uh, leuk. En uh, daarom heb ik ook met meteen het hele album uh, aangeschaft. En dit was dan één van die dingen die ze vooruit hebben geschoven. Anyway, hoorde je. Um, nu, weer verder met uh, muziek die binnenkort hier uh, te bewonderen is bij Alternative FM. En dat is Southbound. En zij, uh, dat is Rufayda, die heeft op een gegeven moment uh, besloten om naar Denemarken te trekken en daar een paar muzikanten uh, te benaderen. Niet alleen Deense muzikanten, ook Nederlandse muzikanten... hebben daarna meegewerkt aan dat project Southbound. Um, over twee weken, dan, als het goed is, dan zal ze hier uh, gaan komen. Dan gaat ze hier ook uh, wat, uh, wat laten horen. Uh, dit is nog uh, van haar uh, album, of tenminste haar EP, moet ik zeggen. Open Water. En dat is dan ook meteen de laatste single die, uh, die ze er vanaf heeft gehaald. Poisonous. In the sand The beads of passion Once so tempting are slipping right through my hands I look up to the moon Still hoping for the promised land The promised land What would waren ze Make It Heaven van Sway uit Haarlem uh, Met uh, Joost Dobbe en Ben Stijverberg onder andere in die uh, groep. Uh, gewoon lekker uit Haarlem, Ja, uh, daar uh, leeft het ook hoor. Die muziek uh, wat dat gaat. Poisonous hoorde je daarvoor met uh, Southbound. 17 september hier uh, bij Alternative FM uh, te bewonderen. Dus uh, hou je in ieder geval maar vast. Nou, we zijn toch een beetje in die stevige moed. Uh, deze groep die uh, heeft uh, op 21 mei al een video geplaatst. Dus dat is alweer een tijdje terug. Maar hij blijft, uh, ja, blijft toch wel het, het uh, aanzien waard. En ook het draaiwaard. Dus besluiten we hem eventjes gewoon alsnog. hem even hier uh, airplay te geven bij. Alternative done at FFM. All comes down and tidal wave. Dat waren ze. Ha, ha, ha. Hebben we toch nog even vrij snel dit even opgelost. Perceptions uh, was uh, de nieuwe single van de, deze fijne Rotterdamse groep. Uh, uh, ja, een uur geleden hebben ze hem uh, erop gegooid. En wij draaien hem gewoon keersfeers, uh, alsof er niks aan de hand is. Zeggen ze ook. En uh, De andere single heet uh, trouwens Tidal Wave. Nou... Uh, prima, vind ik ook goed. Uh, ik had hem uh, als tidal waves. Uh, maar ik zal hem eventjes uh, gelijk aanpassen. Want dan hebben ze meteen ook uh, niks, uh, wat dat betreft, uh, niks gezegd. <coughs> het, uh, het was dus twee keer all comes down hier bij Alternative FM. Gauw verder, want uh, we hebben er nog wat, uh, wat te liggen. Hier is uh, bijvoorbeeld Erik de Vries met Close to Home. Some things lie buried under stone memories along And it reminded me of you Some bridges better stay burned Some things lie buried under stone Some things never cease to hurt When they're getting close to home And some things never cease to hurt Get it Dat was Kato van Dijk. Met haar groep. Ook haar broer speelt erin. En er zit ook een Nieuw-Zeelands lid. Daarom is het ook een Nederlands-Nieuw-Zeelandse groep. My Baby was dat. En dat nummer dat heette Uprising is van het tweede album. Sja Afkomstig. En het was ook de eerste single die, die ze er vanaf hebben gehaald. Ik ken nog, of ik kan nog, dat gedeelte van de uitzending terughalen. Van... Uh, vrije geluiden, waarin ze toen te horen waren. goede uitzending. Uh, de laatste is uh, deze. En ze zijn er dan wel niet. Maar het werk is er nog altijd wel. En dan heb ik het over de gouden vogel van Jan van Piekeren en zijn cornuiten uh, En wat mij betreft, graag tot volgende week. En straks natuurlijk veel plezier met Cheryl Duyf in een aflevering tussen eb en vloed. Dag.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 Ik zal lachen, ik zal janken. Ben geweest, ben uitgezaaid. Eindelijk weten, nooit meer vergeten. Waarom de duivel aan de aarde draait? Total los, totaal ontheemd, Misschien te veel mijn best gedaan. Alle hoop verloren. Dat het ooit nog beter wordt. Niemand weet het antwoord.